Fijn, uh, hoe is het? Je hoesten, was dat uh, zomaar even of was dat van de griep? Over. Uh, nou, de griep gaat wat beter hoor, maar het is een enorme storm hier. Huh? <laughs> ik waai uit de hok weer Over. <laughs> uit je hok. Zeg, um, het is zo, ik leid het even in weer, net als gisteren. Dan vraag ik of je aanwezig bent. Um, en dan doen we dus net of we starten, hè, of, je, of je aanwezig bent. Je kunt misschien een kleine pauze invoeren. En dan heb ik daarna een eerste vraag voor je. En dan komen we langzaam gewoon op gang. Is dat begrepen? Over? Ja, ik wou dit keer wat meer praten als je het goed vindt. Over. Ja, ik dacht dat mijn eerste vraag daar voldoende gelegenheid voor gaf. Ik zal je vast voorleggen even. De nacht, daar gaat het om. Of de eenzaamheid in de nacht uh, groter wordt. Of dat je het gevoel geeft van innerlijke rust. Hè? Um, ik vraag me namelijk af, of als je de sterrenhemel ziet zonder die lantaarnpalen en torenflats... Wat voor relatie je dan krijgt met bijvoorbeeld het religieuze denken? Of je in die vorm helemaal terugkomt naar de natuur, zoals, ons, zoals wij primitiever dat vroeger hebben gedaan. Over. Nou, um, ik heb liever dat je me wat ruimte laat. Ik kom daar wel op. Um, als je me, ik heb liever dat je me vraagt, um, uh, in het algemeen, hoe, hoe, hoe, uh, ja, hoe, hoe onderga je het... Als je mij die, die religieuze vraag stelt, dat vind ik te zwaar. Over. Goed, doe ik. Dan vraag ik die anderen niet. Ik, uh, ik geef nog een keer even snel aan je terug of je nog wat wilt toevoegen snel en dan laat ik hem openstaan voor uitzending. Over. Ik heb niets te zeggen. Over.